veel jonger nog dan wij. En zonk toen in de Noordzee. De Noordzee, de Noordzee. En in de Noordzee weg zonk hij. Ja, voor de tweede keer uh, in dit uh, programma. Goedemorgen, Stampport. Welkom terug trouwens. Uh, horen we Boudewijn de Groot? Boudewijn de ja, Groot, ja, ja uit Heemstede. Uit Heemstede. Uh, we gaan uh, door met het tweede uur en we hebben daar een aantal uh, onderwerpen weer, leuke onderwerpen weer. Nou, we hebben zeker leuke onderwerpen. Ja, we zouden het over stroopwafels hebben. Ja, maar dat gaat niet de door. Amazing ja, de, de amazing Canistra. stroopwafels in de kerkstra. Ja, de Helaas kon het niet doorgaan, maar we gaan praten over het uh, Dolfirama. Het Dolfirama, wat hier uh, ge geweest is, jarenlang. Jarenlang. En uh, met Jan-Jaap de Kloet heeft een... Uh, ja, dat klopt, daar gaan we naar, naar luisteren. Met, met de Haarlem uit. 105, ja. dus daar gaan we naar luisteren. En daarna uh, bellen we even met Dick Vastenau. En hij is oud-trainer van ja. uh, de, de dolfijnen. In het, uh... Ja, in ieder geval oud-medewerker. Ik ben nu of trainer is geweest, maar dat horen we zo wel. Dat horen we zo wel. Um, Carina die neemt ons mee uh, in het uh, museum. He. Ja, laten uh, we zien wat het museum allemaal doet en uh, wat het is. Ja, en dan uh, sluiten we straks af met uh, Sonja Koper over de uh, komende... Um, de komende opening op 14 februari van de Krocht. Ja. Uh, wat trouwens weer duurder wordt, las ik. Maar goed, uh, dat horen we later wel. Wat uh, wordt duurder? Nou, uh, de Krocht die heeft al uh, bijna 2 miljoen gekost... maar het wordt weer duurder, las ik. Oh. Maar goed, uh, um, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, Dolfirama. <laughs> we gaan uh, eerst luisteren naar, uh, naar Jan-Jaap de Kloet... want uh, deze week is bekend geworden... dat uh, Dolfirama gesloopt moet worden binnen een jaar. Ja. En uh, daar is een rechtszaak over geweest en er is een uitspraak van de rechter. Dus dat kan bijna niet meer missen. En dan kunnen we kijken wat we daar in Stanford uh, gaan doen. Hè? Um, we gaan eerst luisteren naar Jan de Kloet. Die heeft hier iets over verteld op Haarlem 105. We staan hier uh, voor het uh, oude Dolfirama. Nou, de afgelopen jaren st staat al, al, al tientallen jaren eigenlijk. En uh, nou, heel vroeger is het uh, gemaakt natuurlijk voor uh, de Dolfijnen Show. Uh, daarna is het uh, een korte tijd geweest een uh, evenementenlocatie. En ook voor andere dingen wel gebruikt. Maar het is nu echt al heel lang dicht. Uh, daarom gaan we er ook niet in. Want uh, ja, dat is uh, gewoon gevaarlijk om te doen. Er zit ook asbest in. Dus er, uh, om daar binnen te gaan is geen goed idee. Waarom staat het uh, nu al zo lang leeg? Nou ja, omdat er een discussie is geweest eh, rondom de ontwikkeling van, van dit terrein eigenlijk. Met name het deel hier links van mij, het, het Hotel, Daar zou het bij betrokken kunnen worden. Eh, daar is heel lang over gesproken. en eh, We hebben in, een, een aantal jaren geleden het erfpacht opgezegd. Het was een erfpad uitgegeven. Eh, de eigenaar van de opstallen is toen eh, gevraagd om het, eh, om het weg te halen. Dat stond ook in het contract. Um, en ja, daar is uh, discussie over geweest en we hebben uiteindelijk een uh, juridische procedure moeten voeren om dat uh, voor elkaar te krijgen. Binnen een jaar moet dit weg zijn, uh, moet de bak die er nog in zit uh, schoon worden opgeleverd. We hebben dit echt nodig en we willen graag de regie houden op, uh, op onze eigen gemeente natuurlijk. Als je om je heen kijkt, denk ik dat er niet veel gezegd is dat hier al een kleine kwaliteitsimpuls uh, gedaan kan worden. Het is de entree naar het strand, vanaf het station. Dat ligt, dat ligt er hier ongeveer 20 meter vandaan. De visie die is vastgesteld door de gemeenteraad is dat het Hotel, het uh, uitgebreid wordt... Um, er staat hier nog een restaurant, dat gaat weg. Daar is het al een besluit overgenomen door, uh, door de gemeenteraad. En aan de andere kant, aan de Engelbedstraat, komen de zogenaamde passagepanden. Dus daar wordt uh, sociale woningbouw gepleegd. En dan hier uh, creëren we een plek, Nou, en daar zijn we nog niet helemaal uit wat we dan, uh, hoe die invulling gaat worden. Maar daar gaan we wel iets mee doen uiteraard. Het is natuurlijk een, hele, ja, een van de prominentste plekken in Zandvoort. Ja, dat was jan Ja de Kloeten over uh, het dolfinarium. Uh, Klopt, ja. Ja, we, gaan, uh, we gaan even terugblikken op het, het dolfinarium. en uh, Wat tussen 69 en 88 uh, gevestigd was in Zandvoort. En we spreken erover met uh, Dick Vasthouwers. Als het goed is, hangt hij aan de lijn. Klopt dat, Dick? Ja, goeie. ja, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden gisteren al een klein voorgesprekje. Uh, Jij ja, hebt in die periode. Heb jij gewerkt bij het uh, Dolfinarium, uh, klopt dat? Ja, ik ben, ik ben daarvan, uh, zeg maar, vanaf mijn achttiende uh, zo'n beetje ben ik daar begonnen. En ik heb daar zo'n beetje vier, vijf jaar gewerkt, tot, uh, tot het faillissement. Oké, okay. dus zeg maar de laatste vier, vijf jaar uh, Ja, ja. tot ja. 88. Ja, ik heb gewerkt met, uh, met John Slotenmaker. John Slotenmaker, dat was de dolfijnen trainer, hè, zeg maar. Ja, dat was eigenlijk de, de hoofdtrainer en uh -huh. de naderhand de eigenaar. Okay. Hij, heeft toen, hij heeft het toen ook overgenomen van, uh, van Speerstra, de schoonzoon van Bouwens. Oh. Daar was het van Aha. en uh, daar heeft hij het weer van gekocht. Ja. Zo, ja, zo is dat doorgegaan. Ja. Maar ik, ik, ik moet een hele kleine correctie maken, want u, u had het over uh, Dolvinarium, maar ja. het is dolfirama. Hè. Dolfirama heette het officieel, hè? Ja, ja, ja. dat was het. Oké, okay, um, uh, wat heb je nou precies gedaan, Dick? Nou ja, ik ben daar gekomen, zeg maar, gewoon als uh, jongetje die uh, begon eigenlijk de, de vloer en de tegels en de wanden af te spuiten met water. Uh -huh. Want het is natuurlijk chloorwater wat over, over het bassin heen spat. En dat moet natuurlijk weer allemaal netjes... Uh, netjes, op. ja, ja. <coughs> en de, zo ben ik begonnen. En uiteindelijk uh, heeft uh, John Slotemaker uh, destijds... Uh, heeft mij opgeleid als dolfijntrainer. Het is dus, dus een, een, een geweldige periode in mijn leven. Ja, dat kan me voorstellen, want het is heel apart natuurlijk om met dolfijnen te, met te werken. Ja, er, werd, er waren er zes. En, en twee zeeleeuwen. Ja. En wat zeeberen, maar die zeeberen waren meer voor de show. En de zeeleeuwen, dus daar kon je ook natuurlijk mee werken. En... Uh. Ja. Zijn het inderdaad zulke intelligente beesten, die uh, dolfijnen? Dolfijnen zijn heel intelligent, ja. Ik ja? heb heel veel meegemaakt. Ik heb daar verschillende geboortes meegemaakt van dolfijnen. Oh, dat is ook apart natuurlijk. Wij waren natuurlijk, ja. echt. Dat klinkt altijd alsof je wil opscheppen, maar. Maar wij waren echt de eerste daar in uh, Europa die een dolfijn in leven hielden. Oké. Okay. Dat was nog niet gebeurd. Nu, nou, nu is het gewoon, hè? Huh. Nu huh. In, in het dolfinarium. Uh, heb je buiten Basen en daar kunnen dolfijnen geboren worden. En die houden ze wel in leven. Maar toen, in een basin, wij waren echt de eerste die dat... Nou, uh... oh, was goed. En jullie deden dat samen met uh, dierenverzorgers van Artisten, Klopt dat ook uh, of niet? Ja, die zijn er wel geweest. Maar het was gewoon puur op eigen ervaring dat we dingen gingen veranderen. Het was vooral in het begin dat je... Ja, echt 24 uur 7, dus 24-7... Uh, ...alle dagen in de week bij die beesten was... ...en uh, daar maakten we ook ploegen voor... ...en dan goed opletten dat... ...dat kleine jonge dolfijntje... Uh, ...niet verdronk. Want dat was eigenlijk het grootste probleem. Ze, ze verdronken vaak. En ja, ik ja. dachten uh, ja. dacht dat dat vooral te maken had met... Uh, ...de echolocatie. Want ze, ze zwemmen... ...en uh, ze geven echolocatie af... ...zo ontdekken ze ook vissen... En ...zo... Uh, uh, kunnen ze zich eigenlijk voortbewegen. En die hele locatie, dat moet je een beetje vergelijken... met een onderzeeër... die signalen uitstraalt, dat krijgt hij terug... en dan weten ze de afstand. en oh, okay. De grootte, en dat, dat uh. zij in hun voorhoofd zitten. En wij hadden gedacht bij zo'n jong... dat zo'n jong altijd... die werd natuurlijk helemaal gek van die signalen. Ja, ja, ja. Omdat het zo'n ovale, ronde bak was. Mm -hmm. Dus dat kaatste natuurlijk alle kanten op. En ja. Je kon het ook aan zo'n jong zien... Mm -hmm. Heel erg uh, ja, schokkerig zwom en heel onzeker. En wij zijn eigenlijk uh, in de begindagen zijn we daarbij gaan zwemmen. Okay. En dan als het fout ging, dan uh, hielden we dat jong uh, boven water. Oh, mooi, mooi. moesten hoefden we eigenlijk een week of twee, drie te doen. Mm -hmm. En uh, ja, zo bleven ze in leven. En op een gegeven moment zwommen ze gewoon uh, natuurlijk veilig en goed met de moeder mee en konden ze melk drinken en... Ja, we waren best wel trots. Ik kan me voorstellen, ik kan me voorstellen. Ja. Maar het was, ik, heb, uh, uh, uh, ik heb het al mee gemaakt dat in Zandvoort... Ja, heel veel mensen weten het natuurlijk allemaal niet... ...maar dat er een keer een wit aanspoelde. aan spoelde. Uh -huh. En die hebben wij toen ook gevangen. oh. Die heb, persoonlijk heb ik die toen gevangen... En die werd toen ook getransporteerd naar het uh, door... oh, Naar het bassin, ja? Ja, er is heel veel gebeurd, echt. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, er is zeker nog op gebeurd, maar ook op financieel terrein. Hè? Want uh, ja, je zag het natuurlijk uh, uh, aankomen, waarschijnlijk, dat, dat faillissement. Ja. ja. Hoe, hoe ja, was dat uh, uh, om mee te maken? Ik denk dat het te maken had met destijds toch wel dat. Uh, het werd natuurlijk niet echt ondersteund door bouwers. Nee. Het, was los, het was een losse situatie van bouwers. Hè? Dus. Uh, je kon wel merken dat dat een beetje op eigen, ja, eigen beheer draaide. En dat was heel afhankelijk van uh, natuurlijk uh, bezoekers van scholen. Ja. En, en uh, natuurlijk de weekendbezoekers. En de scholen waren natuurlijk de grootste inkomens. Maar dat heb je alleen maar in uh, bepaalde seizoenen. Uh -huh. En daarna ja, viel het toch tegen de bezoekers. Hè, de bewoners of de bezoekers in Zandvoort, de toeristen... Die kwamen wel, maar het was niet dat je daar volle zalen mee trok. Nee, nee, nee. Want gemeente en provincie die wilden ook uh, financieel niet bijdragen, hè, eigenlijk? Nee. Klopt, klopt. En toen heeft uh, Slootmaakjes toen een handel begonnen. Uh -huh. Ik heb dat ook nog meegemaakt, dat hij in Duitsland en in Griekenland... heeft hij twee van die dolfijnen verkocht. Uh -huh. Monique en Puk. En die zijn toen verkocht. Monique naar uh, Duitsland, die andere naar Griekenland... En er hebben ook shows opgevoerd in, in, in, in, in, in, in, in het buitenland. Maar uh, je kon merken dat dat een soort business werd. Ja, ja, ja. Uh, Zo'n ja. dolfijn kostte toen geloof ik 500.000 gulden. 500.000 gulden is een hoog geld. Ja, dat was het wel waard. Ja, ja, ja, ja. En jij bent echt tot het einde gebleven? Dat, dat, dat, ja, ik heb, ik heb best daar ook wel moeite mee gehad. Want ik heb natuurlijk toen met mijn huidige partner, met uh, uh -huh. uh, mijn ex nu. Uh, Nelly Moll. Uh, ja, we hebben wij we best wel wat problemen gehad. Want ik ben op het laatste, ben ik eigenlijk door blijven werken. Toen was het op een gegeven moment failliet. Ja. En ik kreeg gewoon geen salaris. Ja, dat is ook lastig. Je hebt het echt over vier, vijf maanden. Hè? Dus, ah. Nou, dat kan natuurlijk niet in je huur alles gaat doen. Nee, en, nee, uh, nee. Nou, daar hebben we best wel wat problemen gehad, ja. uiteindelijk. En die sloot Slootmaak. Ja, je die... wilt wil dat die beesten... Nee, dat kan niet. me voorstellen. Die leeft nog trouwens, die, die, uh, of is die overleden? Die, Sorry? Die Sean. Die trainer. Wel, nee, nee, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Weet je niet, nee. nee. nee hij was met een Spaanse vrouw getrouwd. Hij nee. had uh, drie, drie kinderen. Waar toen heel jong. Ongelooflijke knappe dochters had hij. Oké, okay, dat is wel. Nou, ja, dat was niet, wat je wel opgevallen. He, he, ja, heel jong hè. <laughs> he, dus het klinkt raar als ik het zeg. Denk, nee. Moet je op, uh, wat je... <laughs> nee, ja, ja. Nee. Maar zo bedoelde ik dat niet. Nee, begrijp, dat ik, begrijp ik. Maar dat was echt hele knap. ja. Uh, ja. En daarna ben jij naar, uh, eigenlijk uh, naar, naar de Kennemer gegaan, ja, hè? de golfbaan. Voor, uh, destijds, uh, volgens mij met al je broers, die hebben er allemaal uh, gewerkt ja, volgens mij, de vaste huis. Uh, ja, die hebben geholpen met Differte en ja. Over. Ja, ik heb, ja, ik heb wel een, een, best een beetje bewogen leven gehad. Nee, ja, ik kan het me uh, voorstellen. Het voor... <laughs> heb je nog een beetje, beetje gekeken wat er nou daarna mocht gebeuren met het dolfirama? Ja, ik, volgens mij is het... Uh... Het is een, een soort skate iets geweest, volgens ja. mij een skate. Ja, ze wilden een automuseum vestigen ook in het begin. Ja, dat is, en ze hebben ook een lasershow daar gehad. Oh, een lasershow, ja, ja. Ja, ja. ja dat is ook nog. Een... Ja, en, en het was nog een opkwekerij in 2012. Ja, Dat maar... ook nog. <laughs> maar daar was jij niet bij betrokken, ja, toch? Nee. Dat was dat de meeste, meeste opbrengtijd. <laughs> Eerlijk... Maar ja, je bent het met me eens dat het op een gegeven moment wel klaar is, dat het gebouw wel plat moet, hè, om uh, ja, natuurlijk, wat natuurlijk. nieuwe dingen te maken daar. Ja, natuurlijk. He, dat ja, kan ja. haast niet anders, natuurlijk. De, de, het er zat altijd een groot plein boven, hè. Is ah. dus dat de beroemde plein? Ja, ja, ja, ja. Van, ja van, van, plein. Eigenlijk, en eigenlijk de ondergrondse garage, en ja. dat zat ernaast. Ja. Ja, zo ja, werd ja. onze fiets ook aangevoerd aan, aan de achterkant in de garage. Oké, okay. ah. zo werd dat binnengebracht. Ja. Oh. Ja, het, was wel een, het, is wel een, het is wel een bijzonder gebouw. Ik bedoel, ja, het is zeker een bijzonder als gebouw. Ik gebouw maar ja, als, ik terug, als ik terug ga denken en voor die tijd en dat Bouwers dat liet maken in Zandvoort, huh? zo, zo, het was, het was ja. ook wel heel speciaal. Ja. Uh, heb jij die hordo nog meegemaakt? Want op een gegeven moment ging het Bouwersconcert failliet, hè? Ja, het was en, en die hoordouw die kwam, heb je die nog meegemaakt of niet? Ja, die heb ik meegemaakt. Fantastisch. Hele aparte man. Hele aparte man, hè, ja. Hij zou hier de Olympische spelen en, inhalen, hè. Dat was wel grappig, hij ja. Hij had alles verbouwen, want <laughs> hij had boven dat uh, penthouse... En uh, ja, door, door uh, toevalligheden kwamen wij daar boven bij de oh. keuken en natuurlijk ook wel eens in zijn kamer. Nou, ik vergeet nooit dat het hele plafond van zijn slaapkamer, dat was één spiegelwand. Oh ja. <laughs> dus ik... Oké. Okay. Nou, ja, dat kon niet te snel mooi zien, toch? <laughs> ja, dat geloof ik graag. ja. Maar, uh... maar het, was, het was geen verkeerde, want hij heeft natuurlijk ook nog een beetje meegedaan met uh, met met die overname en mm -hmm. uh, was, hij was voor de voor de niet slecht. Uh, nee, oké, okay, maar wel voor uh, meerdere middenstanders hier, die hun geld niet kregen en zo. Alles te hebben op. Ja, en, en de politiek ging met hem mee, die vonden het ook geweldig wat hij allemaal deed, maar... Ja, uh, hij krijgt nooit, uh, op dit moment, uh, in deze dagen, uh, geen voet meer aan de grond natuurlijk, maar toen uh, was dat wel heel wat. Toen wel, ja, als je goed kon, denk ik, goed kon babbelen Ja, dat geloof ik graag, ja. ja. Je had een bepaalde ingang, ja, iedereen geloofde. In. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, kijk, en ik zit nog wel eens aan terug te denken natuurlijk, want het is, is een goede vraag van, goh, hoe was het nou in die tijd? Ik was natuurlijk vrij jong, mm -hmm. ja, natuurlijk. maar het gebouw had ook wel een leuke uitstraling. Ja. En, en ja. Het, wat heel veel mensen niet weten van het doof, die Rama daar, is dat er ook een uh, onderwater uh, uh -huh. uh, uh, uh, kijk, uh, ja. kijk in het bassin, wat ja. hartstikke mooi was. En we hebben daar ook wel biologen gehad, die natuurlijk uh, allerlei uh -huh. studies deden. Het was ook heel leuk dat er hele mooie Axeaquaini's kwamen naar de hal. Ja. Die werden daar natuurlijk geen ja. Het was best wel een het was best een bijzonder gebouw. Absoluut. Ik heb er met het mannenkoor nog een concert ge gehad. Ja, ja. We hebben daarop getreden ja, met het van het ja. In het begin, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja de jaren tachtig. Dat was ja, wel leuk. Ik heb ja, natuurlijk, ik ben een beetje in mijn jeugd natuurlijk heb ik ook bodybuilding gedaan. Uh -huh. En uh, er is ook een hele grote bodybuilding show geweest. Dat was ook okay, zo Oké. <laughs> ik ga echt, dus op het podium waar wij normaal altijd opdraden ja? fijn. Nou, dat stonden toen die bodybuilds. uit een muntje vol. Hè. Ja? <laughs> Mooi hè? Ja, muntje vol. Ja. Ja, ja, dat is een mooie herinneringen, Dick. Ik. Ja, ik heb, ik heb er nog een poster van. Dus van door okay. van, ja. de poster staan en dan ik Grappig. Sta in een pose. Ja. En dan met een de, met de naam Dolphira uh, erboven. Ja. Ja. Ja. Nou, ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben. Uh, nou ja, als het goed is, is het binnen een jaar uh, plat. Nou, ik ga er nog wel een keer kijken. Ja, ik moet er zeker nog een keer kijken. Maar ja, heb je Jan de Kloet, wethouder, gehoord? Net? Nee. Oh, die had een inleidend stukje. Ja, het gaat nu echt plat. En Ja, het gaat plat, maar hij zei, we gaan niet naar binnen, want er is nog asbest en dingen. Maar ik kan me voorstellen dat je wel even een keer... Ja, ik wil er wel langs lopen. Nou ja, misschien dat je binnen kan kijken ook toch? Ik wil even mijn broer Maxje bedanken, want die heeft volgens mij ervoor gezorgd dat ik even... Dit moet ja, nee, ik heb jouw nummer van Max gekregen in ieder geval. Ja, nou ja even bij deze. En, en dat ging daarvoor nog uh, via Teun. Maar goed, uh, ik heb de hele familie gehad volgens mij. Nou ja, Teun is natuurlijk wel, uh, denk ik, van alle broers wel de meest bekende. Ja, inderdaad. Ja, die zit nu bij de kerk ja. nog en zo. En, uh, hij zat in Spanje oh, trouwens. Maar goed. Uh, ja. Dick, mag ik jou heel hard danken Ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben. En uh, nou, ik hoop dat je nog een keer kunt uh, kijken voordat het plat gaat. Ja, dat ga ik doen. En ontzettend hey. bedankt dat ik... Uh, ik Oké, okay. ik vond het leuk met je gesproken ja. te hebben. En uh, heel goed weekend, Dick. Ja, dankjewel. Oké, okay. uh, tot ziens. Hoi, hoi. Ja. ja. I was alright for a while. I could smile for a while.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 Crying Crying Crying It's hard To understand That the touch Of your hand Can start me crying I thought that I was over you But it's true nog live, zelfs nog live uh, Crying van uh, uh, Don McLean en uh, het origineel was van Roy Orbison en uh, ja dat ja. weten we nog wel uh, we gaan uh, zometeen uh, eigenlijk nu luisteren naar uh, een rondluiding uh, door het museum van, uh, van het, het nieuwe museum in Zandvoort Carina is daar uh, naartoe ge gegaan en uh, heeft zich uh, daar enorm laten verwennen nou ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ik loop nu naar het Zandvoortsmuseum. Ik ga hier nu naar binnen. Even kijken. Het is koud. Maar hier, hier is het warm. Goedemorgen. Oh, kijk. Daar staat Geraldo al klaar. We welkomen welkom altijd onze bezoekers met graagte, dus kom verder het museum in. Oh, we gaan meteen starten. We gaan meteen starten en oh. je hoeft vandaag niet te betalen. Wat krijgen we nou? Ja, dat is special treatment. Special treatment, maar ik heb een museumjaarkaart, hè? Allemaal. Dus die kunnen we zo even scannen. Ah, kijk, we lopen nu de mooie zaal binnen. En wat heb je bedacht? Want ik heb een leuk item, want we zitten in Zandvoort. De toeristische hotspot hier aan de Noordzee. En als mensen hier naartoe komen, willen ze natuurlijk altijd iets leuks meenemen. Een... Souvenir. Een souvenir. En ik heb er al eentje hier te pakken. Jee, hij, en, het lijkt wel of hij leeft. Dus, hij lijkt wel of hij <laughs> leeft. En deze die hoort eigenlijk op een... Op een... Op een? Koelkast. Het oh, het is een magneet. Het is een koelkast oh, ja. Maar uh, we gaan even verder naar de souvenirs. Maar ik moet zeggen, deze krab, dit lijkt wel uh, die krabben die op Christmas Island uh, ja. lopen. Maar nee. die heb ik hier nooit gezien, nee, deze ik rode. Nee, heb ik nooit gezien, nee, klopt. Maar, maar hij is wel mooi. Hij is wel mooi, hè, daarom. <laughs> ja. En rood is een aanstekelijke kleur, dus uh, voor de omzet is het hartstikke goed. <laughs> Wat goed. En we gaan even naar de souvenirs, want... Um, we hebben een modern souvenir, maar ja. hier hebben we oude souvenirs. Want uh, Zandvoort is natuurlijk al een hele oude badplaats. Uh, ja, 200 jaar. 200 jaar, hè. Uh, dus uh, in het begin waren er ook al souvenirs. Natuurlijk niet deze plastic dingen, nee. die had je toen niet. Toen namen mensen vaak uh, souvenirs uit een hotel mee. Bijvoorbeeld wow. kopjes, een servies of een asbak... of een leuk bord ter herinnering. Dus wow. de, dit zijn eigenlijk uh, hele oude vormen van souvenirs. Waren ja, die duur, goed. denk je? Uh, voor de normale, uh, voor de mens waren dat best wel dure dingen. Ja, ja want het ziet er zo uh, bijna. Ja, het lijkt wel Delsblauw. Het, het is Delsblauw. Het is ja. ook nog Delsblauw. Het ja. dus, nou... mag eigenlijk niet. Oeh, maar... er staan de camera's ja. aan? Ja. <laughs> mag eigenlijk nee. niet. Wat staat erop? Even kijken, Delsblauw, Hans. Ja. Pain oh, hand-painted. Hand -painted. Made in Holland. Exclusive jubileum uitgaven. Ja, dus, dus dit soort uh, souvenirs, die waren echt gewild uh, bij de rijkere mensen die, die zich dat konden veroorloven. Dus ik vond het wel leuk om dat eventjes uh, te laten zien. Ja. En nu wil ik even naar een heel ander item gaan, want uh, dit is een heel veelzijdig museum. Nou, en, ik zie het al, want we lopen, lopen nu in de grote zaal... Precies. met en, al die verschillende plekken waar je iets kan bekijken. Ja, er is deze hele boog. Ja? Uh, we zijn eventjes tegenovergestelde richting gelopen. <laughs> maar uh, hier kun je dus de belangrijkste items van Zandvoort zien. De belangrijkste karakteristieke elementen. Bomschuiten, visserij, uh, klederdracht, toerisme, uh, oorlog... Hotellerie, uh, om maar een paar dingen te noemen. En hier staan we bij een punt... wat ook heel erg belangrijk is voor Zandvoort. Want dat was heel ingrijpend. In de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van Zandvoort afgebroken... Uh, in het kader van de aanleg van de Atlantikwal. En dat kun je hier ook heel goed zien. Dit is een opname van een paar jaar na de oorlog. Uh, vanaf het strand tot ongeveer 250 meter landinwaarts. werd alles afgebroken. Want de Duitsers die brachten daar verdedigingswerken aan. en ze wilden uh, schootsveld hebben voor hun uh, kanonnen. Dus alle huizen werden afgebroken. En dat Wat een betekende kaalslag. ook. Ja, zeker. Want in deze, op deze positie daar stonden dus ook uh, alle hotels, badhuizen, uh, grote restaurants en dergelijke. En die zijn dus in de oorlog allemaal verdwenen, allemaal afgebroken. Hetzelfde gold ook voor de watertoren die daar stond. Oh, ja. um, kunnen we even verder lopen? Die ja? ja, heb we hier staan. Ja. Oh ja. Dit is de oude watertoren, een mooie Art Deco watertoren. Heel mooi. En die werd door de Duitsers opgeblazen. Want zij waren bang dat de Engelsen uh, zo'n watertoren als. Uh, ja, als Plaatsbepaling konden gebruiken. Ja, ja. Vanuit de lucht natuurlijk. Dan wisten ze precies waar ze zaten. Eigenlijk was dat onzin natuurlijk. Want uh, die Engelsen die wisten uh, van de hoed en de rand. Maar de Duitsers hebben helaas deze opgeblazen. Ja, en was dat echt een lopende klok die daarin zit? Of was het sier? Dat was een lopende klok. Wow. Ja. En wat je ook ziet, dat is wel grappig. Uh, er staat daar reclame voor de Turmak. En Turmak, dat was een hele grote sigarettenfabriek. <laughs> Uh, je ziet hier ook nog een uh, oud ja? sigarettendoosje. En uh, ik heb vroeger in die fabriek als uh, vakantiewerk uh, mm. mijn werkzaamheden verricht. Maar nu zien we geen reclame meer voor sigaretten. Nee, precies. Nee. En ik rook ook niet meer. Ah, heel goed. Heel goed. Wat goed, heb je nog meer? Um, dan heb ik nog iets uh, heel leuks. Um, dan lopen we eventjes langs die mooie schilderijen. Ja. Um, dit is onze eigen collectie, wat, je, wat we aan de schilderijen hebben. Voornamelijk uh, met als thema dus uh, het strand, visserij, duinen. Maar het mooie is, als we eventjes weer teruglopen... Ja. Nou, dat is altijd leuk hier in het museum, je kunt alle kanten op. In het andere oude museum was je altijd een beetje gebonden... omdat al de kleine ja. ruimtes waren. Ja. Maar hier kunnen we dus vrijelijk rondlopen. En we hebben nu dus ook de ruimte voor uh, bruiklenen. Oh. Want dit uh, gebouw is natuurlijk een echt museum. Klimatologisch aangepast natuurlijk. Dus wij kunnen uh, ook vanwege de veiligheidssystemen... ook bruiklenen hier uh, tentoonstellen. Ophangen, ja. En de meeste van die bruiklenen die komen uit het Amsterdam Museum. Wauw, wat een goede... Dat is een goede Goeie deal, verbinding. hè? Een goede ja. Deal, ja. Precies, want we hebben natuurlijk altijd een goede verbinding met Amsterdam gehad. Ja. Ook met de trein en de ja. blauwe tram. Dus dat vind ik altijd wel leuk uh, om als derde uh, element uh, te vermelden. Dus die dus... schilderijen zijn met de trein hier naartoe gekomen? Dat zou ik bijna wel zeggen, hè? Ja, ik dat denk zou handig dat zijn. Met een uh, goede, goede bus gebeurd <laughs> is die goed uh, uitgerust is... om die uh, kostbare schilderijen ja. te vervoeren. ja. Heb jij nog tijd voor een klein ander item? Uh, ik heb zeker tijd. Dan lopen we toch weer de andere kant op. Ik, uh, ik ben heel blij te zien dat ik nu ook werk van Marlene Scherpsy. Ja, hier in het midden. Die uh, wordt binnenkort maar... ook geopend. Hij, hij is er Miel nog druk mee bezig met de inrichting. Nou, uh, kijk eens hoe mooi... Steeds het een en ander. De opstelling wordt veranderd. En hij is, wat ik begrepen heb... druk bezig met de teksten bij de beelden. Maar daar mm -hmm. heb ik nog weinig van gezien. Maar dat zal ongetwijfeld... deze week verder in orde komen. Ja, mooi. Dan gaan we even verder. We lopen even langs... Uh... Nu zijn we weer in een ander zaaltje. Ja, dat is het verenigingswezen. Oh ja. Het voetbalclub Notie de Vol, zeg ik altijd. Maar? maar... Hier hebben we... Weer iets wat heel belangrijk is, waar ik straks al even op attendeerde. Dat is een speciale tentoonstelling over de wederopbouw. Uh, want Zandvoort is natuurlijk uh, ja, behoorlijk uh, gehavend uit de oorlog gekomen. En um, het leek ons wel een goed idee om een tentoonstelling met vooral veel foto's uh, in te richten. Om te laten zien hoe het vroeger was en hoe het uh, is geworden. Plus alle ideeën die er waren om Zandvoort uh, ja, ja. weer de oude grandeur te geven. Maar Juist. ja, in de tijd van de wederopbouw was er natuurlijk heel weinig geld. En uh, wat er aan financiën was, dat werd natuurlijk besteed om de bewoners Juist. weer terug te halen. Uh, voor de wederopbouw van alle woningen die dus uh, verdwenen zijn. Maar ziet daar, nou, zie daar nou een prent dat ze een haven wilden maken? Nou, een soort pier was dat, ja. Kijk, ja. Ze, ze hadden wel, het, uh, wel hele goede ideeën. Maar ja, daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. En uh, je ziet het ook hier met uh, grootste gebouwen. Eigenlijk een gigantisch systeem. En wat, wat perfect op elkaar aangepast was. Uh, maar ja, daar was het in de tijd uh, geen geld voor om dat allemaal uh, te realiseren. Ja. Ik ben heel blij dat ik kan zeggen... dat ik nog helemaal daar in het puntje van de Oude Watertoren ben geweest. Ik ook. Wauw. Prachtig uitzicht als je daar, hè? En, en al die vlaggen die, die gehavend vlaggen. waren door de, door de wind. Door de wind, ja. Eén grote ja. bult stof. Stof en... Elke maand een nieuwe vlag. En de rolvogels die je daar zag, hè? Ja. Ik vond het altijd heel fascinerend. Nou, ja. en ik vond het ook wel, want het, was natuurlijk het glas was al stuk... Ik dacht dat het vloerbedekking was daar helemaal bovenin. Maar dat, maar was, dat was dus duivenkeutels. Duivenkeutels en Ik, Nou, toen ja. schrok ik wel. En toen dacht ik, gatvagen. Ja. echt vies. Ja. ja. Maar ik, ja, het uitzicht als degene die daar gaat wonen straks... Die, die, <laughs> op het balkon staat... Die dat kan, uh, die so. die dat kan veroorloven, <laughs> nou. dat is een gelukkig mens. Ja. ja. Maar um, dat over dat verenigingsleven... kunnen ja. we daar nog heel even naar terug? Jazeker, zeker. Zo. Want... Ik denk dat uh, ook kinderen van Zandvoort dat heel erg leuk vinden. Dat er dus een afdeling is over de voetbal. Ja, natuurlijk over de voetbal. Dat, ja. dat vinden kinderen leuk. En, en kinderen zitten, ja, dat zien we op de camera, altijd graag aan deze bal. Die zit wat is er met deze bal? Wat, wat is dit? Dat is gewoon een, gewoon een oude, oude, oude leren voetbal. Maar hij is wel heel groot. Hij is heel groot, ja. Of is die. Ja, hij, hij lijkt... Staat hij op knappen? Hij staat op knappen oh. omdat hij. keihard is opgepompt. Je mag niet. niet. En maar... ja, nu ben je al voelt... voor de derde keer ergens het, aangekomen. Het voelt als steen. Ja, ik, ik ben het voelt... altijd fantastisch. Ja, ja, ja. Ten opzichte maar van dit soort dingen. Ik, dan. ik snap wel dat kinderen dan aan die bal willen zitten of hem willen oppakken en denken van. Maar hij zit hartstikke vast. Hij zit hartstikke vast. Ja. Maar die, dit en die is, oude shirt is ja, zo leuk. Zijn ja. dit echt oudjes? Even kijken. Ja, dat zijn echt oudjes. Oh, uit 1934, 1965. Oud. Uh, Zo. Of nog ouder. En ja. dit zijn schenkingen dan? Van... Uh, ja, precies. Dat zijn schenkingen. Uh, uh, ook van de sportverenigingen die dat nog hadden. Of mensen die er thuis hadden liggen. En ja, die weten dan niet wat ze ermee aan moeten. En ja, Bij uitstek, een museum is natuurlijk ja, de, perfect. perfect voor dat soort zaken. Maar kan je wel zeggen dat dit middelste truitje, T-shirtje... Met, die, uh, met dat boord en die knop, dat is nu helemaal in. Ja, met die strepen, hè? Ja, dit zie je nu overal. Ja. Dus, uh, ja. Is dat is best wel niet... modern, hoor, in uh, ja. 1934. Precies, oppassen dat hij niet gejat wordt. Dat niet straks iemand in uh, geel-blauw uh, rondloopt nee, hier in Zandvoort. Ja. <laughs> maar, en wat is hier dan nog... Uh, een mooie mondharmonica zie ik. Dit ja, is welke is vereniging? Van de, van de muziekvereniging. Oh, het, is, wow. het is echt de, het, het totale plaatje van het verenigingswezen. Van uh, voetbal uh, tot uh, accordeonvereniging. Uh, muziekvereniging, zangverenigingen, Tot aan de golf. We hebben hier ook oude golfmaterialen liggen. Moderne, maar ook hele oude. Wauw, wat is dit? Skies mooie oude golftas. Zo. Ze hebben dus ook op het strand gegolfd, ja, op een gegeven moment. Nou ja, zeg maar, ja? dat verdwijnt toch allemaal in, ja, in het precies. water? Dat, het was meer als schijntje bedoeld uh, volgens mij. O, maar daarom is, heb ik wel eens een golfbal op het strand gevonden. Precies. Nee hoor, grapje. <laughs> dat is al lang geleden. schoenen gezien. Um, ja, die heb je wel nodig met die spikes. Dan moet je kijken. Oh, jee! Nou, door, toch niet een, door, door zo'n persoon getackled worden nee. met zulke schoenen. Dat was echt een stevige schoenen, hè? Je kan echt bij elk item even lekker stilstaan en, en het erover hebben. Ja. Want ja, achter alles is natuurlijk een verhaal. Er zit overal een verhaal achter. En veel ja. van deze verenigingen zijn er niet meer, hè? Nee, een heleboel verenigingen zijn uh, ter ziele gegaan. Zonder. Maar gelukkig zijn er heel veel oude, oudere zandvoortes... Uh, die toch vaak al herinneringen daaraan hebben. Ja. En uh, ja, als ze dan dit zien, dan komt er weer van alles uh, naar boven aan herinneringen. Ja, nou, ik vind het heel erg mooi. En we hebben nu echt in een flitsbezoek... hebben wij dit museum even aangedaan. Ja, precies. Maar ik heb, terwijl je zo snel door het museum loopt... heb ik heel veel andere mooie items gezien. Dus ik kom snel weer eens terug. Moet je het doen, dan mag, krijg je weer een rondleiding van Weer mij. een special treatment. Precies. Maar er is hier een leuk restaurant. Ja. We kunnen even koffie drinken, toch? We kunnen even gaan koffie drinken. Dat dan is het. gaan we deze kant op. Er staan er ook lekkere dingen op de kaart. Uh, wij hebben een wederopbouw wederopbouwrestaurant? Nee, een, een, een speciaal kopje koffie geserveerd. Uh, met dingetjes van de wederopbouw. Uh, van, die, uh, van die koekjes. Oh. En eventueel rivella. Dat is natuurlijk ook een drankje van na de, de, na de ja? oorlog. Wat, oh, wat heel is. Maar wat is er met dat koekje van de wederopbouw dan? Nou, een havermoutkoekje. Kijk, we, Kijken? Hebben, we hebben hier uh, nou. een display. Zie je, havenmoutkoekje, boterkoekje, bouwen met boter. Nou. En, uh, van die, hoe heet je die? Ja, kaffermaatjes. Ja. Nou, laten we dat maar doen. Dat en dan ga ik daarna even iets kopen in het souvenirswinkeltje. Helemaal goed. Dat en... lijkt mij een prima idee. Dank je wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, oké. Okay. ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Tjengja, game. Nendom game. Game start. I pat it, a pat it, I put pat a pat it, pat a pat a pat it, uh, uh pat a pat a pat a pat a pat a pat it, uh a pat a pat a uh, uh pat uh pat a pat a pat uh pat uh pat a pat a Uh uh I whatever, it's whatever, it's whatever you like Turn this cut up a club Uh-huh, cut up up a a Bruno Mars is een broer van Rosé uh, Nuts. Uh, ja, klopt. He. En ja, ja. zat er ook nog bij. Ja. En uh, Bruno Mars die komt in Nederland optreden <laughs> en is razend populair dames en heren. Absoluut. Dus, uh, als je een kaartje wil dan mee te laten. Die Harry Styles is ook uh, populair. Zo zeg. Tien uh, concerten in. Uh, is in de, niet de, de Arena, niet te geloven ze. Ja, ja er staan allemaal kleine meisjes van Nu jaar uit te wachten. Toch, ja. Je staat nu al te wachten. Oh, ja, ik, ik wil nog een kaartje kopen, maar ik hoor dat het uitverkocht. is. Ja, ja nee, is uitverkocht. Ja. <laughs> We gaan door met ons programma, want uh, aangeschoven is de Sonja Koper uh, Ja, over de opening van het theater. Ja, de welkom uh, Sonja. Nou, dankjewel. Want jij uh, zit uh, <laughs> ja, jij, jij bent eigenlijk uh, uh, zeg maar de, gro de grote aanjager van het, de uh, opening van, van de Krocht op 14 februari. Ik mag me de aanjager noemen. Ja, ja aanjager. Hè? De aanjager je... voor de opening. Ja, want <laughs> de Laten we ons daarop uh, oh, ja. richten. Ik er ook een t-shirt aan. Met aanja zal... Ik ben de aanjager. Ja, ik heb, er, ik heb, er, ik heb er wel een, een sweater aan. Op ja, opdag, okay. Het zou eigenlijk... Maar, uh, glitters in de avond. Het zou Albert. eigenlijk uh, in oktober al geopend worden. Ja, 4 oktober. Maar wat gebeurde er? Ja. Nou ja... Dierendag, uh, Dierendag. Dierendag. Dierendag. De zat in de weg. Ja, ja. nee, 14 februari, het is falend, daar trekken we ons niet van. Nou ja, dat gebruiken wij. Oktober, ja. november, december, januari, ja, vier, oké. vijf maanden tussen. Ja, daar zitten vijf maanden tussen. Ja, is wel... uh, helaas, maar uh, onoverkomelijk, die nee. vijf maanden. Ja. En, en nog een, Want het een... was gewoon eigenlijk nog niet klaar. Uh... Nee, het was nog niet. Ga uh, nee. jij de microfoon uh, wat dichterbij? bij uh... Zeker. Maar ik wil het heel graag over de opening. Ja, we gaan het over de opening hebben. Ik uh, maak alleen een inleiding als het ja. ja. Heel fijn. Jammer, de, de, de, in oktober niet, toch? Nee, we gaan het over... Gaan het over uh, ja, ja, ik zou je hebben. Maar we gaan het over uh, 14 uh, februari hebben. Ja. Uh, kun jij uh, in het kort... Dat zal niet lukken, denk ik... Maar zou jij kunnen zeggen wat er allemaal gaat gebeuren? 14 februari. Heb je een dag? Uh, ja, hey. heb je een dag? Nou, nou... Valentijnsdag, hè? Het, uh, het is Valentijnsdag. Ja. Daar maken we vrolijk gebruik uh, van. Zo is voor dat. Het wordt hard voor cultuur. Die ah. dag. Dat ah. is uh, het, het mooie haakje, dus... De krocht zal uitgedost zijn uh, met uh, vrolijke harten en, en we zullen daar zeker uh, uh, uh, ook een beetje... Het is natuurlijk ook een uh, uh, uh, carnavalsweekend geweest. Ja, oh ja. Dus dat pikken we natuurlijk... We, we ja, we ja ik dat kunnen we allemaal gebruiken, natuurlijk. Ja. Um, dat kan we allemaal gebruiken. Het begint om twee uur, dat weet ik wel. dat Het begint om uh, twee uur en ja. we zijn al, zeg maar... Nou, gisteravond is de kick-off geweest van de repetitie van het gelegenheidskoor. En dat noemen we voor het gemak maar het Valentijnskoor. Oké. Oh, okay. Waanzinnig. De en daar, da, daar zitten uit alle uh, koren uit zitten daar uh, mensen... Deelnemers. deelnemers. Deelnemers, ja. ja. En wat, wat ik persoonlijk, want zo steek ik in elkaar, fantastisch vind... is dat er uh, leden van verschillende koren... elkaar uh, in die foyer voor het eerst ontmoeten als medezangers. Ja, leuk. Dat is in het begin een beetje ongemak. Maar dan hebben we onze dirigente Minoushka Sas die daarvoor gaat staan. Nou, dan weet je niet wat er gebeurt, hè? Ja, Prachtig. Die dus kon het gewoon... Ze gekregen... en zijn met elkaar uh, twee liederen gaan ze zingen... die jij ook kent. en die jij, uh, Iedereen kent dat hier. Noem eens wat. Uh, nou ja, het Volksdienst wordt gezongen. Nou ja, dat uh, uh, ken ik wel, ja. Uh, natuurlijk, ja. want dat wordt heel erg bij de kocht. Gelukkig bij de frisse lucht, hè? Ik bedoel maar, ja? nog steeds. En nog steeds, als ja, ja, de, de wind goed staat... <laughs> um, en um, dan antwoord: ik wil je wel bekennen. Ja. Dus het is app uh, tempo en het, is, uh, het hoort bij die opening, ja. het hoort bij de kroon. Ja, Maar goed, uh, dat koor is dan een uh, kwartier, zeg maar, ik noem wat. Ja. Maar dan heb je het programma nog niet voor, hè? Zeker niet, zeker nee, ja. niet. Nou, uh, bij de inloop uh, is New Wave, want dat is een vaste bespeler van de kroon. Ja. Die uh, geeft akten bij dus die ja. zullen op uh, uh, verschillende uh, plekken zullen daar uh, iets ten gehore ja. uh, brengen. Het lastige daarvan is, maar ook de uitdaging is, mensen gaan niet zitten uh, kijken en luisteren. Er is reuring. Er moet, uh, het, is dynamisch. het moet dynamisch zijn. Maar mensen mogen door het gebouw heen lopen ja. uh, en gaan maar kijken, gaan maar luisteren, gaan maar beleven, gaan maar vooral voelen ook. Hoe is de akoestiek? Uh, uh... Wat ik heb begrepen is die goed. Ja. Want uh, ja, die is goed. Ik had een vrolijke dirigente gisteren die al klappend in de eentje. Door de zaal. Uh, o, de van, uh, woord, uh, het, uh, oh, om te kijken hoe het dan valt. En er zijn ah. mensen die ook wel van zaken hebben... die hier Zandvoort wonen. Die al uh, hun oortje... Ja, uh, ja. Uh, leuk. ...in geworpen hebben. Um, en wat mooie is... Uh, nog even terug over dat gisterenavond. En dan sta ik dan even voor die groep... om, om er even in te leiden. Dat gebouw, de krocht... Ja. is van ons allemaal. Oh, absoluut. hè dus we dragen het ook allemaal. Huh. We hebben ook allemaal die verantwoordelijkheid daarvoor. En uh, uh, nou ja, dat wil ik even gezegd hebben. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp Maar zo voelt het er. Ja. Nou, uh, in de middag uh, is er ook uh, Lady DJ Mix komt. Uh, we hebben een programma waar uh, workshops gegeven worden. Dansworkshops. Ook omdat er een vaste bespeler van die uh, in de week... Anita Daanen, die geeft daar Urban uh, uh -huh. Dance. Urban Dance, ja. En die gaat uh, daar draaien. Dus uh, we, er mm. wordt ook getoond, en, en vooral... Uh, uh, ja, er wordt getoond een aantal bespelers. Kijk, Hildering zou op 4 oktober wat doen. Mm -hmm. Maar die heeft al prachtig drie, uh, drie voorstellingen gedraaid. Nou, ja. Dat hoef je niet meer ja. te laten zien. Dat nee, het, uh, nee, nee, nee, Of weten we wel, Dan gaan we die nuffig over doen. Maar die <lacht> hebben uh, hun momentum mm -hmm. ook gehad. Dus het is bijna ja. Ja. een um, backwards design daarin. Nou, dan uh, hebben we een feestje, voetjes van de vloer met de kids. Dan gaan we disco. En, en dan om vijf uur. Uh... God... Gaan de lichten uit? Ja, gaan de uit. <laughs> ja. En dan is er uh, vanaf uh, half acht, als ik het heel goed zeg, acht uur is de officiële opening. Ja. Door de, de burgemeester, hè, geloof ik. De burgemeester, twee ambassadeurs, uh, uh, uh, Nielgun, Gun, Jelly, ja. Ja. Uh, onze. Uh, Kees van Amstel natuurlijk, hè, dat zijn de ambassadeurs. Ja, ja. En uh, uh, um, David Modenburg gaat hosten. En die opent het natuurlijk mm. ook. En Gert-Jan is natuurlijk de vertegenwoordiger, de fysieke vertegenwoordiger van de, ja, de gemeente. Ja, ja, ja, ja. Omdat, uh, ben je officieel bij Stichting zeg maar de? Ik ben lid. Je, je bent lid? Ik ben lid. Oké, okay. oh, dat zijn leden van de... Ik ben lid. Lid van de stichting. Ja, kan dat? Ja, dat goed. Voelen, ik, nee. ben... <laughs> ik voel me lid. Hey, ik moest even wennen, maar goed. Ja, hoor. Nee, maar je vertelde <laughs> in ons voorgesprek, dat wilde ik toch even terugkomen naar uh, 4 oktober. Ja. Uh, dat jij toen al een, een, op de, op de uh, seconde ja. een heel programma had samengesteld. Ja, kijk, en da dat was gisteren, dat, en ik snap dat zo goed. Ja. Ik had alle koren een kwartier tot twintig minuten gegeven. Ja, ja, om, om, ja. om repertoire te zingen. Dus uh -huh. Dat repertoire van hun, specifiek vanuit hun. Uh, ja, met waar zij bezig zijn, uh. konden laten horen. Um, omdat we al draaien, want er is, het is natuurlijk al open. Ja. Niet officieel, maar het is, het is al draaiende. Uh -huh. uh, Hilde Ring heeft al gespeeld, nou half het is al geweest. Ja, je praat Dat wil ik straks ook nog wel even vertellen. Dus mensen hebben het al gezien. Ja. Dus is een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus je hoeft hem niet meer zo. Nee, dat zo is zit waar. Zit ik als. Ja, als ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan moet je niet als mosterd ja, naar de maaltijd. Dan moet je hem anders uh, aanvliegen. Ja. En dan uh, is er gekozen voor een, een, een jeugd jongere deel en dan avond is echt iets anders, ja. is echt een andere. En wordt het moment. ook nog een disco uh, gedoe met dansen en zo en, uh... Maar zeker. Oh ja. Maar zeker. Want okay. Francine komt natuurlijk uh, optreden en de uh. brand new. Alltimers uh. jullie wel. Oh, zo, ja, oh. leuk. Uh, en dan is het Zelfschap, voetjes, van, ja. De ja. De voetjes nou, van de vloer. Ah uh, leuk, hartstikke ja, goed. Dus uh, nou ja, iedereen mag komen. He. Je hoeft je niet aan te melden. Nee, je hoeft je niet aan. Iedereen is van harte, van harte, meer dan van harte wel. Ja, ja. Maar ik wil wel nog een oproep doen. Mag ik nou, een oproep Ja, doen? ja natuurlijk mag een doe, oproep doen. Doe. Doe. Kijk, want... En, uh, en steek ik van, vooral. Was, ik, ik kijk jullie ook meteen aan, en deze mevrouw ook. Je zoekt vrijwilligers. Die hebben we, jongen. Oh, genoeg, hè? Die hebben we. Wat een leuke mensen hebben wij. Ja, leuk, leuk. Maar wat ik ook weer <laughs> zo spannend vind, uh, los van de mensen die wij allemaal wel kennen en weten zijn er ook allerlei nieuwe mensen op Zandvoort komen wonen... die net een jaar wonen, anders ja. een jaar wonen. Ja. En die hebben zoiets van, hé... Hey. Dat is leuk. Ja. Dus je, ik ontmoet ook allerlei uh, ja. leuke nieuwe andere mensen. Dat vind ik dan ook wel ja, bijzonder. Dat dat leuk. bijzonder. Ja, is dat leuk. Ik doe een oproep, <laughs> omdat het is een gelegenheidskoor. En iedereen mag meezingen. Uh -huh. Gisteren is de eerste repetitie geweest. Uh, maar voel je je vooral welkom om de volgende repetitie... Volgende week vrijdag, op 6 februari, van 7 tot 8, oh, okay. naar de kroeg te komen en een riedeltje mee te zingen. Jullie kennen allemaal die melodie. Ja, ja, ja, ja. En, en voel je uh, warm en, ja, en Ger, ja. je zit me echt... Ja, <lacht> ja. ja. Ger, ja. Ja. Ger is te ja. trappelen voor ja. me. Ja, je hoort het, hè? Ja, ik zie jou wel komen volgende week. Dus, uh, <lacht> maar uh, laat mensen zich wel ja, voelen. Ja, tuurlijk. En, en, en dat is ook een beetje het gevoel. Wat, ja. Dat is onze kocht. Ja, is waar. Hey, en en luister, ja, sorry. sorry. Nee, ga je gang. Nou, ik, ik begreep dat uh, bijvoorbeeld de bar is nog, nog niet uh, klaar. Maar ook 14 februari nog niet. Nee, maar dat gaat uh, nou ja, Dennis uh, heel goed oplossen. En dat, ja, dat heeft je al heel goed. Nou, op. het is jammer dat die bar gewoon niet... Maar, dat uh, is, al, maar hè? het is wat het is. Het is wat het is, wordt ja. Nu opgelost. Ja. ja. En het gaat prachtig worden. Ja? Ja. Wanneer is het helemaal klaar, zeg maar? Heb jij een glazen bol voor mij? Uh, <laughs> ja, ik weet niet. Uh, mee, nee, dat uh, is een zandhoper. Als, <laughs> ja. nee, niet, als. Maar we zijn uh, ongelooflijk hard aan het werk. Ja. Om het nee, zand, dat uh, kost uh, dat. Da da daarom zeg ik het, het zijn ook. niet. Zijn jullie al geweest. ik ben ook geweest. Ja, ja, ja. zeker. Ik ben ook geweest. Ja, ja, ja. Natuurlijk. Ja, ja. Hé, maar um, waar kunnen wij uh, zeg maar de, het openingsprogramma terugvinden? Sowieso uh, gaat dat. Uh, op de socials. Uh, Theater de Krocht heeft natuurlijk een eigen website, vind ik ook wel zo'n Daar kan ik het toch niet Daar op, op terugvinden? Ik, nee, nou dan nee. Uh, moeten we even iemand bellen. Uh, het komt in de krant. Oké. Okay. Uh, er wordt op allerlei manieren wordt er wel rugbaarheid aangegeven. Ja, ja. En het is te herkennen aan een roze achtergrond en een groot ro rood hart. Ja. Hart veel cultuur. Hart veel cultuur. Heel belangrijk. Kijk. Hey, en en nou ja, dan is 14 februari voorbij. En wat ga je dan daarna nog doen bij Stichting in mijn Want jij bemoeit je ook met de programmering, begrijp je? Met jullie hele uh, ja, samen. Ja, ik, uh, ik scheur ik tegen de programmering aan. Dus we zijn bezig. Uh, ik heb maandag weer een gesprek. En dan gaat het over, voornamelijk ook over jeugdverstellingen. Ik vind het heel belangrijk. Mm -hmm. dat, we vinden het heel belangrijk dat er jeugdtheater... Deze zeker, week... zeker. Ja. Dus uh, de afgelopen, paar weken geleden, 21 ah. januari, was er uh, Tuinbazen, dat is natuurlijk een professie. Ja, dat, dat heb ik ook uh, gezien, ja, voor het jeugdprogramma. Uh, he? Ja, dat is het jeugdprogramma, ja. waar opa's, oma's, vrijwilligers, uh -huh. de zaal zat voor. Ja. Het is kennismaken ook met iets wat, um, ook theater, wat natuurlijk de hmm. lijm is van de, van de, van de samenleving, kan ja. het zijn, hè? Ik ja. cultuur, ja, ja. omdat het is nu hier, kom binnen en, en ontmoet het. Uh -huh. Um, er zijn uh, twee voorstellingen van Stichting Hart. Dat is een organisatie uh -huh. een, die uh, educatieve theatervoorstellingen organiseert, programmeert. Uh -huh. Waar de gemeente natuurlijk ook uh, uh, uh, aan bijdraagt. Dat je jonge uh, kids ook naar een theater laat komen. En die hebben dan in de ochtend twee voorstellingen gezien. Ja. Dat, is, dat is allemaal buiten beeld. Uh -huh. um, nou, Gunn de, de, de, de komt... Nou, nou, ah. eventjes serieus. Hoe geweldig is dat? Ja, dat geweldig. Landstel. Hoe geweldig is ja. dat? Mm -hmm. Uitverkocht, hè? zag ik al op de ja. website. Nou, uh, 7 februari uh, hebben we de Beatles. En dat is een testcase voor uh, de, het hoofd van de techniek. Want uh. er hangen fantastische lampen. Daar kun je gewoon ja. alles ja. mee doen. Ja. Maar dan moet je wel even de ruimte... Ja, dat doen. moet wel... Ja, toch? Uh, ja. ja, ja, ja. Hé, hey, maar... Ja. Um, uh, de Hans Dorrestein komt ook nog. Hans Dorrestein. Ja. De, de, de, de hartvol cultuur, van Valentijn in de Krocht, staat er wel op. Dat is dus Ik, moet, ik moet even. Je prachtig ja. Ja. U had moeten scrollen. Ik ja, moet moeten moet scrollen. een beetje zoeken. <coughs> nou, dat heb ik gedaan. Oké, okay, nee, zie je. Ja, ja, nou, en uiteindelijk uh, staat het heel knap, knap dat erop. je dat het hebt kunnen vinden. Ja, ja, ja, ja, ik ben ja, handig. Genette muppens. Muppens? Nee, hoezo? Nou, dat krijg ik ik een leeftijd te horen. Maar goed, jij, jij roept iedereen op om sowieso te komen natuurlijk, op die veertiende. Dus sowieso te komen op de veertiende. En we maken... En als ze niet komen, dan krijgen ze spijt, denk ik. Als mensen niet komen, dan... Denk het zeker. Dat heb ik ja. niet zeker. Het is een liefdevolle dag. Daarom... Ja. Uh, het is een liefdevolle dag. Kom. Vol met harten, vol met harten. Ja, ja, ja. Nee, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ja, Wat wordt het hoogtepunt op op de veertiende voor jou dan? Uh, wat vind jij het hoogtepunt? Of kun je dat nog niet zeggen? De vijftiende. GELACH <laughs> Ja. ja, dat is wel een hele goede. Ja. Ja. De 15e tot het eind van de maand dan. Ja, nee. Ja. nee, maar goed, dan heb je ook wel je best gedaan, natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat het toch een hoop geregeld is en gedoe. En, uh... Ja, maar het, het, het is. Joh, je hebt, uh, men heeft geen idee wat er achter de schermen. En dan zijn uh, uh, mijn, mijn, mijn uh, dierbare collega's: uh, Jan-Otto uh, Jan Gilles uh, Kok en Hilly Jansen. Oneven het ja. ongeëvenaard wat die mensen voor spirit hebben en, en, en ja, elkaar ja, ja, ja, ja. krijgen, maar dan merk ik ook wel hoe belangrijk het is om een, een heel prettig, goed en warm netwerk mm -hmm. in zo'n gemeente. Ja, ja, ja, nee, dat is, dragen, dat is ja. allen, ja, nee, dat is waar. En ik dat, bedoel, nee, daar, daar, daar, het heeft toch een hoop geld gekost, zeg maar. Even. dat betalen wij ook, zeg maar. Ja, maar uh, ja. Het, het, uh, het is prachtig. Ja. En ik vind het een. Uh, ja, als we, als we naar de toekomst kijken. Dat gaan we met z'n allen wel doen. Want we kunnen terugkijken. 200 jaar bad, wat is fantastisch. Ja. Maar wat Molenburg ook zei. We moeten naar de toekomst niet, kijken. Terug naar de zee. Nee, en dat, dat, is, dat is waar. Dat, is waar. En ja. dat, uh, dat mag ook van lef getuigen. Ja. Oké, okay, uh, iemand moet naar de wc, zie ik. Nee, we, krijgen, we hebben nog twee minuten, maar. Uh ja, we kunnen er ook zo uitgaan met een, met een plaatje. Ja. Uh, heb jij nog een... Uh... Pleine, nou, dus, er zijn nog vrijwilligersfuncties voor de uh, Oh ja, voor ja. De maar. Ja, en dat kan je uh, via info.beleefsander.nl... <gül> of bellen naar 06-134-27-671. Ja, maar wat, en dan wat, ga ik je meteen uh, uh, interventeren. Even interventie. Mm -hmm. Mocht je nou zin hebben om vrijwilliger te worden... Ja. Dan uh, mij graag een mail sturen, ja. want uh, ik heb even de taak ook om uh, uh, wat te okay. organiseren. Sonja, het theater de krocht. Oh, dat is niet zo moeilijk. Dat nou, moet, ja, moet je zo nog kunnen... Ze hebben natuurlijk al een plaats van je gemaakt voor Sonja. Doe ja, anders. dat bedoel ik, ja. Toch? Sonja uh, Nieuwe niet goed <laughs> ja. uh, maar die kun je ook dan. Ja. ja. Dan vind ik dan leuker. Nou, Sonja, mag ik je hartelijk danken voor je komst? Uh, we komen zeker de 14e ja, langs. Ik mag mezelf graag nog een keer uitnodigen ja, om een ander project... Uh, je bent altijd welkom. <laughs> je bent welkom, altijd welkom. Ja, ben altijd welkom. Ja. Dankjewel, ja. Hey, dankjewel. Uh, goed weekend. Uh, we gaan ja. bijna afsluiten. Ik uh, hoop dat mensen vanmiddag wat ja, Ik hoop dat mensen vanmiddag ook gaan luisteren naar ik hoop, uh, Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag, he? een Met, heel leuk uh, programma waar uh, ze mij... voor Rob Harms, uh, Harms uh, er komen en... ook weer allerlei zaken aan bod. Onder andere Precies. de voetbalwedstrijd uh, SV Zandvoort 1 tegen Zwaluwe 30. Ja Rob, Jij je, je weet ook alles. Ja, maar je moet, gewoon, je moet je gewoon een beetje inlezen. Inlezen in, in Zwaluwe 30? Uh, Zwaluwe 30, ja. Ik dat weet niet zo... waar ze vandaan komen, maar... Uh, hey. In ieder geval komen ze nee, hier Zandvoort in Stansport. Stansport bestaat niet meer, hè? Uh, nee, het is SV Stansport. Maar waarom is ah, dat? Ik ben aardig op de hoogte. We gaan uh, afsluiten. Oh, Hartelijk dank u wel voor het luisteren. One ticket, please. Now I'm going to see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah.